Iedere maandagavond spreken over allerlei mogelijke onderwerpen. Um, ja, de vorige keer hebben we het over uh, vrouwelijke energie gehad. Ik hoop dat jullie dat uh, leuke lezing hebben gevonden, of in ieder geval dat je er wat aan gehad hebt. Misschien dat je het jezelf, op jezelf hebt kunnen toepassen. En nogmaals, mocht je vragen hebben over mijn lezingen of zomaar vragen hebben, je mag me altijd mailen. En dat kun je via mijn website doen. Dat is www.ihra.nl En dan komt het vanzelf op een bureau terecht. Ja, en uh, daar hadden we het vorige keer over uh, vormen van energie. En, ja, en deze week kom ik... Uh, kom ik wel wat tegen met uh, mensen in mijn omgeving... die nu opa en oma zijn geworden. En uh, ja, die er toch ontzettend blij mee zijn... maar toch ook wat topperig over doen. En, uh, en bij velen dreigt het volgende probleem om de hoek te komen. Ze hebben gemerkt dat ze te pas en te onpas op moeten passen bij hun kinderen. Ik haast me dan ook meteen daarbij te zeggen dat er ook bij velen wel een, een dan zal het daar ook wel zijn, maar een, een goed wederzijds respect aanwezig is en dat dit uh, probleem uh, bij, uh, bij hen, ook bij mij, niet, uh, totaal niet voorkomt. Zij hebben hun taak volbracht als ouders. En weet je, deze ouders mogen doen wat ze willen. Dat ze daarnaast nog steeds klaarstaan voor hun kinderen, is als extra te beschouwen naar de, naar de kinderen toe. Nu is het tijd dat ze aan hun eigen leven toekomen. Wat zij precies in dat leven wilden of willen doen en hoe ze dat leven wensen in te vullen, is niet aan de orde. Maar wat gebeurt er? Hun kinderen doen nog steeds een beroep op de ouders. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, als het maar in volle harmonie gebeurt. Maar vaak doen deze kinderen een beroep op de ouders, zonder eraan te denken dat deze ouders ook hun eigen leven hebben. Het komt nogal eens voor dat deze ouders soms de aarzeling, de angst wellicht hebben, om duidelijk naar hun kinderen, aan hun kinderen door te geven dat ze ook nog een eigen leven hebben. Alles is ook bij die kindje zo schattig en het is moeilijk om een keer nee te zeggen. Er ontstaat verwarring en de angst om als opa en oma niet lief gevonden te worden of als niet als liefdevolle ouders geaccepteerd te worden is groot. Maar ondertussen is het wel voor hen een groot probleem geworden, waar ze niet over kunnen praten. Ze voelen de verwijten gerust wel, en dat kan ook niet anders. Ze staan nog steeds klaar. Maar ja, blijkbaar heeft niemand dat in de gaten, dat ze werkelijk geen moment meer voor zichzelf hebben. Dan is het voor sommige grootouders de enige weg om er gewoon even tussenuit te gaan. Even te vluchten als het ware. En dan maar hopen dat hun kinderen begrijpen dat ze zelf voor hun leven verantwoordelijk zijn. Zelf voor oppassen dienen te zorgen. En zelf hun huishouden op orde moeten houden. Zelf hun afspraken zo dienen te regelen en nooit de ouders dienen lastig te vallen. Waarom? Omdat ouders altijd voor hun kinderen zorgen en nooit nee willen zeggen. En daar zit een bekneep: het verwachtingspatroon van ouders naar hun kinderen toe, dat ze toch zelf dienen te doen. De kinderen die altijd maar vinden dat die ouders altijd no matter what klaar moeten staan, en dan nog volgelegd zijn, als het dus een keer niet kan, of wellicht meerdere keren niet kan. En anders ligt het. Wanneer er kommere kwel aan te pas komt, dan staan alle ouders klaar. En ik haast mij te zeggen hoor, gelukkig bestaat het bij ons niet. Ook wij. Als we wel kunnen, dan kunnen we. En als we niet kunnen, zeggen we het ook. En gelukkig hebben we met al onze kinderen daar een goed gevoel over. En wij zien het zelfs zo dat als de kindjes hier eens een keer komen. Want zo heel vaak gebeurt dat niet. Want we wonen nogal uit elkaar. Maar als ze hier een keer komen, dan is het ook meteen een paar dagen. En dan genieten we ook van ze. En dan vind ik ook geweldig dat de ouders... dat zomaar gunnen aan hun, aan hun ouders en schoonouders. Want je kunt het ook op die manier bekijken. Maar ik heb nooit... Uh, vast kunnen afspreken voor mijn dochter. Dat, dat ging niet door de afstand alleen al, maar ik kon het ook niet vanwege het werk wat ik dus nog steeds met mijn man doe uh, en wat ik dus ook nu weer doe hier voor Indigo Radio en zo zijn er vele andere dingen. En inderdaad mensen hebben nog een eigen leven ook al zijn ze wat ouder. Mensen van mijn leeftijd achter in de vijftig, begin zestig of misschien begin zeventig die hebben hun de hele leven hard gewerkt en ja, die, die zijn niet zoals hun ouders dat ze thuis bleven. Nou in mijn geval was het dan anders, mijn ouders trokken er wel op uit, maar heel vele van de generatie van mijn ouders, die, die bleven thuis. En, en het was niet zo dat je dan op de kinderen paste. Dat is er pas veel later in gekomen toen de, oude, de, de, de kinderen, dus vader en moeder, zelf gingen werken. Maar ik heb ook altijd gewerkt, maar ik heb nooit uh, mijn ouders gevraagd voor, om op te passen. Het kwam eenvoudig niet in ons op. En ik zorgde er gewoon voor dat uh, toen ik werkte, dat ik ook nog eens een keer tussen de middag thuis was voor de kinderen. Ik reed plankgas van Amsterdam na, naar, naar Kastrikum. En dan twee keer twee maal, dus in totaal vier keer per dag. Dat heb ik zo jaren volgehouden, totdat de kinderen naar de middelbare school gingen. En toen besloten we een kantoor te nemen dat wat dichter bij huis lag. En jaren later, toen ze de deur uitgingen, hebben we besloten om ons kantoor thuis te doen. En daar heb ik nooit spijt van gehad. En zo zit ik dan ook heel vaak op ons kantoor hier, mijn lezingen in te spreken, met ongelooflijk veel plezier. En ook vaak dat de kleinkindjes hier logeren. Hoe druk we het ook hebben, maar we vinden het altijd een groot feest. We wonen dicht bij het strand, dus ja, daar gaan we ook wel eens heen. Maar ik had het dus over de energie van eh, vrouwelijke energie, en over die van energieën waar, waar ik de vorige keer over sprak. En Zo kwam ik ook iets tegen dat ik ooit een keer heb geschreven over het wegcijferen van jezelf. Dat er zo ontzettend veel mensen zijn die zich totaal wegcijferen en in onze maatschappij hebben we geleerd om dat geweldig te vinden. En we vinden het allemaal schitterend als mensen dat doen. Ja, dat is ook wel zo, denk ik. Als je daar altijd een goed gevoel over hebt, dan is daar niks mis mee. Maar ook heel vaak zie je dat mensen wegkwijnen. Als maar minder worden en minder worden. En toch eigenlijk ook wel behoorlijk klagen. Of het niet leuk vinden, dat ook wel dat ze zoveel voor anderen doen. Ja, ik had daar iets over geschreven. En, en inderdaad, veel mensen hebben inmiddels in de gaten dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze zich steeds maar weer keer op keer wegcijferen. Het valt ook niet mee, hè. Generaties lang hebben we moeten horen dat we onszelf dienen weg te cijferen, alsof dat het hoogste goed was in het leven. Ik zei al vorige week dat, vooral vrouwen kregen dat te horen, je hoorde je helemaal weg te cijferen voor je man en je kinderen. Je diende klaar te staan. Maar nou, gelukkig is dat met mijn generatie wel anders geworden. Niet alleen doordat we zij gaan werken, alhoewel, daar kan ik ook nog eens een hele lezing over vullen, maar... Doordat we ons meer bewust werden van onszelf. En dat is voor de mens van mijn generatie toch een heel geploeter geweest. Ik heb toch wel gezien dat er, eh, ja, toch dien ik dat wel te zeggen, er niet velen waren die eh, met mij meegingen in, in mijn worsteling met mezelf en eh, of mijzelf nadenkende om tot een ander bewustzijn te komen. Ik zag velen in mijn omgeving, in een zekere genoegzaamheid, verzakken, verzinken. Overigens, dat is prima hoor, het mag, ik heb daar geen kritiek op. En ik wil er ook niets van zeggen. Maar ik dacht altijd wat jammer, want er is zoveel meer in het leven dan alleen maar te golven Of op te passen, alleen voor de kleinkinderen. Of avond en avond voor de televisie zitten. Er is zoveel. En als je toch nog iets doen wilt. Nou, je kunt op oudere leeftijd ook nog een bedrijf opzetten hoor. Of, en als je dan nog meer doen wilt. Ga eens naar een bejaardenhuis. Ga eens kijken wie je daar kunt opzoeken. Welke mensen krijgen nooit bezoek. Kun je eens een middag opofferen, toch wel? Om wat voor een ander te betekenen. Wist je dat er kinderen in ziekenhuizen liggen die nooit bezoek krijgen? Dat kun je toch ook allemaal doen? Maar je moet niks hoor. Niks moet. Alles mag. Maar ja, goed, dat zijn dan wel eens van die dingen die je je afvraagt. Die zo in je opkomen af en toe. Er valt zo ontzettend veel werk nog te verrichten. En we kunnen zoveel doen met elkaar om een ander het leven een klein beetje lichter te maken. Want weet je, als je het voor één doet, doe je het ook voor God, doe je het ook voor jezelf. Het is hetzelfde. Als je vindt dat je de dingen niet goed hebt gedaan in je leven, of dat je vindt dat je het anders had kunnen doen, neem eens een beslissing, doe het wel goed met een ander. Dat kost je niks. Maar nogmaals, je hoeft niet jezelf volkomen weg te cijferen. Wat ik daarnet zei, alsof dat het hoogste goed was in het leven. Dat was dan ook de reden waarom zo ontzettend veel mensen zich daar zo, zo vreselijk ellendig over voelden. En teg tegelijkertijd schuldig over voelden. Als zij, daar, als zij daar tegen in een opstand kwamen. En of het nu in een huwelijk was, of naar aanleiding van het overlijden van iemand, of wat dan ook. We dienden ons schuldig te voelen, en goed schuldig ook. Zie je hoe vreselijk dat is tegen je eigen zelf. Steeds maar weer je eigen zelf weg te drukken. Jezelf te kwellen alsof je niet op deze wereld mag zijn. En het leek wel, alsof met het schuldig voelen je de macht over jezelf totaal verloren had. En dat was natuurlijk ook zo. stonden als het ware toe dat anderen het toch zomaar van ons overnamen. En dat gebeurde steeds maar honderden en wellicht wel duizenden jaren lang. Terwijl de mens een goddelijk lichtwezen is. En alles maar dan ook alles kan wat de mens zich wensen kan. Hoe duister was die tijd dat wij ons allen lieten wegdrukken. Het lijkt inderdaad moeilijk en het wordt inderdaad moeilijker als je steeds dezelfde affirmatie in jezelf denkt. Dat je steeds maar weer bezig bent alles veranderen te zijn en nooit aan jezelf toe te komen. Kom je ook in dat gevoel terecht dat je je weg laat drukken? Want gedachten zijn krachten. Kun je van jezelf accepteren dat je was zoals je was? Dan ben je maar jezelf stevig aan het wegcijferen geweest. Dan is dat maar zo. Accepteer dat. En neem vervolgens de volgende stap. De volgende stap in je denken. En dat is het volgende. Je kunt niet verwachten van mensen dat ze terugkomen uit het verleden. Zodat jij je leven weer opnieuw kan gaan leven. Zodat jij het kunt doen zoals jij denkt nu. Dat het goed zou zijn. Dat kan niet. Je kunt het wel bedenken. Maar je kunt het van niemand eisen. Dus het, je, het enige wat je dient te doen... Dat is te accepteren dat het allemaal zo in het verleden heeft plaatsgevonden. Al die relaties, al die dingen die ook anders hadden kunnen gebeuren. Al die dingen waar je verdriet over hebt. Waarvan je vindt dat ze jou aangedaan zijn. Accepteer dat, dan is het maar zo. Dat is de weg om alles te accepteren. Niet om te vergoelijken, maar werkelijk binnen jezelf te accepteren. Dan heb je maar dat verdriet gehad. Dan heb je maar meegemaakt wat je mee moest maken. Want het jij maakte het mee. Het kwam voort uit jou. En dat heb ik wel meer gezegd. Maar het kwam voort doordat jij bent wie jij bent. Maar je kunt het nu allemaal veranderen. Dat is de kracht van je denken die je nu bezit. Die heb je natuurlijk altijd bezeten. Maar waarvan je je nu bewust kunt zijn in deze tijd... Kijk om je heen, er zijn zoveel mensen die nu besluiten om anders te leven, het op een andere manier te doen. Wel te accepteren dat ze dat verleden hebben, maar het niet meer met zich mee te dragen, het los te laten, over te gaan in een andere vorm. Dan is het maar zo. Want dan keer je het om. Want waar een nee is, is ook een ja. En waar een nacht is, is ook een dag. Waar het een is, is ook het ander. bedenkt, bedenkt dat je kunt bedenken dat je hebt gedacht op die manier al die jaren lang, en dat je nu zegt tegen jezelf: nu, nu op dit moment kan het ook anders. Ik kan op een andere manier denken. Ik heb het niet verkeerd gedaan. Ik heb niet verkeerd gedacht. Ik heb niet verkeerd gereageerd, want ik wist niet beter. Het diende allemaal zo te gaan. Ik hou van mezelf. Ik vergeef mezelf. Dat ik mezelf zo lang geweld heb aangedaan. Geweld heb aangedaan. Om te denken zoals ik dacht. Ik ben in staat. Om een relatie in stand te houden. Ik ben in staat. Om voor mezelf op te komen. Want ik had besloten. Op deze aarde te komen om juist mijn levensopdracht, mijn karma, te vervullen. En daarin kan niets en niemand mij in tegenhouden. Ik sta in mijn eigen kracht en in mijn eigen energie. Ik herinner mij mijn eigen zielenopdracht. Dat is wat anders dan klagen over je leven en zeggen dat je het moeilijk hebt gehad. En dat die en die jou wat aangedaan heeft. Omdat je jeugd verpest is en uh, dat je lever verknald is. en Nou, weet ik het allemaal. Want je weet niet half hoe erg die en die is, hoor ik wel eens zeggen. Het kan, het zal. Maar jij zegt het. Je spreekt het uit over jezelf. Je kunt het dus ook omdraaien. Je kunt dus ook omdraaien anders spreken u kunt, kunt ook zeggen, nou dan is het maar zo geweest dan heb ik maar die jeugd gehad, dan heb ik het maar zo gehad op die manier, ik had het graag anders gewild, maar daar ga ik nu aan werken op dit moment hier haal ik nu mijn kracht uit en dan kun je de daad bij het woord uh, voegen dan laat je het licht van de zon of een kaars of het lamplicht Zich verbinden met jouw zonnevlecht. En zet je beide benen op de grond. Naast elkaar. En adem rustig in. En hou de adem even vast. En adem rustig uit. Doe het nog een keer. Adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig uit. Luister naar het kloppen van je hart. Voel je beide benen op de grond staan. Voel de sterke verbinding met moeder aarde. Laat al jouw negativiteit de aarde in verdwijnen. Al je zorgen, al je verdriet over je verleden. Al je onrust. Laat het gaan. Dan kan de aarde wel tegen, hoor. Voel nu de kracht uit de aarde komen. Door je voeten heen. Langs je enkels. Omhoog. Je kuiten, je knieën, je bovenbenen en je zitvlak. Laat het langzaam naar je derde chakra gaan, je navelchakra, je plexus solaris of je zonnevlecht. Hou het licht daar even vast. En adem daarin. Bedenk dat jij de kracht hebt in jezelf om alles te veranderen, zodat jij een leven hebt met liefde, met vrede, en dat jij weet dat die vrede alleen maar uit jou kan komen. Die is niet afhankelijk van de gedachten of gedragingen van andere mensen. Jij laat die vrede opkomen. En je laat je door niemand uit je evenwicht halen. Voel je sterk. Ga met, naar, ga met je gedachten naar je eerste chakra. En kleur het de kleur rood. Adem daarin. Bedenk dat je aan je karma toe wilt komen. Jouw levensopdracht. Bedenk dat je alsmaar bezig bent geweest om in te gaan op de gedachten die jij over anderen hebt. Maar dat je nu de tijd hebt... En de gedachten hebt ge besloten, de gedachten hebt te nemen om de gedachten in jezelf te laten komen. Jij bent meester over jezelf, niet een ander. En je staat dat toe door je gedachten op de ander te richten. Jij bent meester als je je gedachten bij jezelf laat houden. in je eerste chakra voel dat rood herinner je het moment dat je geboren werd herinner je die kracht die enorme levenskracht die je in je had om jouw leven te leven zoals jij dacht dat je het wilde leven zoals jij goed dacht Zoals je dat had afgesproken, in de astrale wereld, met de zielen die daarachter bleven en die jou lief hebben. En misschien wel zielen die op jouw weg hier op de aarde ook jou tegemoet zouden komen. Blijf bij jezelf. Laat je niet afleiden door je gedachten. En als, je ze, als ze op je afkomen, zeg tegen die gedachten, kom dan maar. Kom in mijn licht, ik ben groot genoeg. Je weet waar je mild zit, iets links van je, van je middenrif. Aan de linkerkant van je lichaam. Ga daar naartoe met je gedachten. Maak die lijn, die gouden lijn, van je eerste chakra naar je mild. Dat is een lijn naar links. Dan zie je scheppende kracht. Zie dat die kleur oranje is. En leg daar de kleur oranje in. Adem daarin. Hou de adem even vast. En adem in... Dat chakra. Het is niet erg hoor, als je op dit moment druk aan het chatten bent. Je bent ook gelukkig dat je even contact hebt met anderen. En ook dat is goed. Misschien heb je er geen behoefte aan om een meditatie te doen. Dan kun je het altijd op een later tijdstip doen. Of niet. Het is aan jou. Als je vindt dat je genoeg geademd hebt, in dat chakra, in dat scheppende chakra, in je mild. Trek een lijn naar de plek even boven je navel. Daar zit je zonnevlecht, je plexus solaris. Adem daarin. Adem daar het goudkleur, goudgele licht in. Het goudgele zonnelicht. Voel de trilling van dat chakra. Door erin te ademen en de tijd te nemen om daarin te ademen. Maak je het vanzelf open, verbind je met het zonnelicht buiten je en weet dat de zon altijd schijnt, ook al zie jij de zon niet en ook al is het nu nacht. Maar je kunt altijd de zon voor je zien en je daarmee verbinden. Zie dat je anders, anders kijkt. Zie dat je de dingen vanuit een rust, vanuit jezelf bekijkt. En misschien is nu het moment gekomen om de duidelijke beslissingen in jezelf te nemen. Om in jezelf te blijven. Die gedachten naar binnen gericht te houden. Misschien heb je een wanhopig gevoel om in die bron, in dat licht te komen. Je hoeft het alleen maar te zijn. Er worden geen eisen aan je gesteld. Inwijdingen, ja, maar die komen vanzelf. Die worden door niemand afgenomen. Het leven zelf zorgt ervoor dat je op de juiste tijd, op het juiste moment, op de juiste plaats bent. En dat je de juiste gedachten hebt. Zie je dat jij daar helemaal niet voor hoeft te zorgen. zie je dat het universum, het goddelijke, het onnoembare, zo groot is, dat het op de juiste momenten plaatsvindt, jouw inwijding. Als je goed geluisterd hebt naar mijn lezingen, dan kun je horen, dat ik daar wel eens over gesproken heb. Meerdere malen. Maar ik heb nooit het moment gezegd en waar dat het een inwijding was. En toch zou je kunnen zeggen dat het voor iedereen gelijk is. Maar je leeft je leven, je hebt je leven geleefd, over de duizenden jaren heen, op jouw manier. En dat is een bepaalde vorm. En vanuit die vorm... komen vanzelf. Jouw inwijdingen op jouw pad. Daar hoef je niets voor te doen. Het enige wat je hoeft te doen, dat is de beslissing nemen om jezelf in het licht te zetten. En jezelf bijna als het ware te dwingen, dat ik dat geen prettig woord vind, maar jezelf duidelijk te maken, dat je positief denken zo belangrijk is. Dat je daardoor verder kunt. Je kunt er niets mee met negatief denken. En ik hoor je al zeggen, ja maar, en dan komt er een verhaal over anderen. Maar we hebben het niet over anderen. We hebben het over jou. Jij bent hier een meester over je lichaam, over je denken. Dan sta je toch niet toe dat anderen jouw hersenen, jouw denken beheersen. Dan laat je anderen, hoe ze ook, in jouw ogen denken te zijn. En als je die stap hebt genomen, kun je een verdere lijn maken naar je hartchakra. Misschien wil je in de kleur groen ademen. Je hartchakra, de kleur groen. Adem daarin. En bedenk dat iedere keer, als jij een heel leven steeds maar weer je druk maakt om anderen, dat je daardoor je, hart, je hartchakra enorm belast. Neem de beslissing om daarmee op te houden en bij jezelf te blijven. Je kunt je hartchakra enigszins ontlasten door met je rechterhand, onder je linkerborst, langs je oksel, zo richting je keel en dan weer naar je middenrif te gaan. Je kunt dat een paar keer doen. Je kunt ook als je een ank bezit, een tweebenige ank, de lus schuin neerleggen op het hartchakra. Je linkerhand op de lus leggen en je rechterhand daaroverheen. Adem in dat hartchakra. Geef het de kleur groen. Maak een lijn. Van dat hartchakra naar je keel. Naar je keelchakra. En weet... Dat je hele aura vast zit aan je keelchakra. Prachtige heldere kleur blauw. Als je keelpijn hebt, kun je een blauw, blauw doekje, een blauw sjaaltje om je hals doen of een saffier. Op je keel leggen, op je keelchakra leggen. Bedenk dat het heel belangrijk is voor jouw keelchakra, wat je zegt. En helemaal niet zozeer wat je eet. Dat is iets van veel later belang. Let op dat de woorden die uit je mondje komen positieve woorden zijn dat het woorden zijn die de ander heel houden het hoeven helemaal niet liefdevolle woorden te zijn hoor. van oh, oh, oh, oh zijn we allemaal lief en hak hek en knuffel knuffel dat is nergens voor nodig als je dat niet wilt als dat niet in je zit hoeft dat helemaal niet de liefde kan zelfs nog veel groter zijn als je weet welke woorden je spreekt. Je kunt alles zeggen, maar weet wat je zegt. Kwets je daar een ander mee? Waarom zou je dat doen? Om jezelf daardoor beter te voelen, Weet je wat je jezelf daarmee aandoet? Want die andere is ook een stukje van jou. Die andere is jouw spiegel. En weet je nog wat ik vele malen zeg? Wat je irriteert bij de andere is een tekortkoming bij jezelf. Let op wat je zegt. Maak een lijn van je keelchakra naar je derde oog, naar je voorhoofdchakra. En misschien is het zo dat je naar mensen kijkt. Als het ware vanuit je derde oog, weet je dan zeker dat je eerst je onderste chakra's goed begrepen hebt? Dat je niet te haastig bent geweest? Dat je het niet boetwillig hebt willen openen? De tijd. Dat je in een naar gevoel terechtkomt. Die tijd kan groter zijn dan het moment dat je besluit om eerst je onderste chakras te doorvoelen. Maar kan je niet zeggen wat je doen moet. Alleen jijzelf. Jij weet dat. En adem in die indigo kleur. Die zacht paarse kleur. Adem daarin. Ga met je gedachten. Naar je fontanel. En trek die lijn. Naar je fontanel. En voor velen is dat een paarse, zacht, prachtige, ja, een, een, een fluweelachtige paarse kleur. Maar het kan ook wit zijn. Adem daarin. En misschien is het wel zo dat je nog zo ontzettend veel liefde in je hebt. Dat je dat als een fontein uit je fontanel laat spuiten. Uit je hoofd. En dat het om je heen terechtkomt. Als kleine, kleine schitteringetjes, kleine sterretjes uit je fontanel. En zo in jouw aura terechtkomt. En op deze manier anderen een stukje van jouw liefde geeft. Op deze manier breng je het licht door je hele lichaam. Je kunt de oefening nog een keer doen, de meditatie. Je kunt besluiten je ogen open te laten of dicht te doen. Het is geheel aan jou. Je kunt daarbij een halve lotushouding doen, dat is gewoon op een stoel zitten. Je kunt een lotushouding doen. Nou, dat kan ik dus helemaal niet. Niet in dit leven in ieder geval. Ik weet dat ik dat in een ander leven wel heb gedaan. Ik heb mezelf wel eens zien zitten... In een wit gewaad, in een wit gewaad, waarvan ik dacht met de hersens van nu, oeps, nou wordt dat witte gewaad helemaal vuil, want dan zat je in een kuiltje van aangestampte aarde. En dan zat je met allemaal andere monniken in een cirkel te luisteren. Maar ik denk dan wel dat er meer mensen zijn geweest die zulke herinneringen hebben. Hè? En doe zo'n oefening, zo'n meditatie, misschien nog een keer. Op een ander tijdstip, wellicht. En vraag of het licht jou bij wil staan. Met het verwerken van al je zorgen, trauma's misschien wel. Andere dingen die je meegemaakt hebt in je leven. En waar je van af wilt. Vraag het licht, vraag het universum. Vraag het onnoembare. Vraag het goddelijke. Om je bij te staan. Wees dat. Wees ervan overtuigd. En neem binnen in jezelf de beslissing. Om het ook weer daad, werkelijk daadwerkelijk te vragen, dan besef je dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dan besef je dat je niet alleen bent. Je dacht dat je alleen was. Als je deze meditatie doet en voelt. Wat er allemaal voor leven binnen in jou zit en waar jij uit bestaat, dat is zo'n ongelooflijk groot licht dat jij bent. En je denkt toch zomaar van jezelf dat de gebeurtenissen uit vorige levens en uit dit leven belangrijker zijn dan het licht dat jij bent. Dat kan toch niet, daar ben je nu al van overtuigd hè, dat je zelf zo geweldig groot bent, en tegelijkertijd zo nederig. Voel dat goddelijke in jezelf, weet dat je daar deel van uitmaakt, voel de energie. Je hebt gezocht naar het binnenste in jezelf. Nee, je hebt het omgedraaid. Je hebt gezien dat je het zelf bent. Je hebt gezien dat die buitenwereld, wat het dan ook is, altijd een spiegel is van jouzelf. Dat jij in staat bent om het met de ogen van de vrede te zien, dat je je nooit meer gek laat maken. Je weet dat jij vol leven zit, en dat al die levensvormen die bij jou zijn, die zo vol liefde zijn, jou bij willen staan. Als je eens wist waar je uit bestaat, als je eens wist wat er allemaal in jou zit. En dat is tegelijkertijd buiten je ook. Het is zo groot. Jij maakt er deel van uit. Laat je niet meer gek maken dat je niets bent. Je bent iets... En wat voor een iets. Je hoeft het dus nooit meer alleen te doen. Je krijgt alle hulp uit het, uit het universum om je bij te staan. Op dat moment heb je dan je ervaring begrepen. Alle ervaringen uit het verleden begrepen. En je begrijpt ook waarom jij ze diende te ondergaan waarom het goddelijke juist die ervaringen op jouw weg neergelegd heeft. En dan kun je niet anders zijn dan ongelooflijk dankbaar dat het goddelijke zoveel om jou gaf, dat hij jou dit gaf om de werkelijkheid in te laten zien. Want anders had je het nooit geweten, dan had je het niet geleerd, want niemand kan het je vertellen. Alleen door je eigen moeilijkheden kom je tot inzicht. En als je die ervaringen begrepen hebt, hoef je ze nooit meer te ondergaan. Al die ervaringen zijn ingevuld. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie vanavond nog een heerlijke avond mogen hebben. Met het luisteren naar de andere programma's. Ook de andere avonden. Ze zijn allemaal zo de moeite waard. En alle mensen geven vanuit zichzelf. En kijk wat er bij jou past. Kijk waar jij het meeste aansluiting bij hebt. Want iedereen doet het op zijn of haar eigen wijze. En heb je gemerkt dat iedereen het beste uit zichzelf geeft? Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Veel genoegen vanavond en een goede week. Een heerlijke week. Een week dat je tot inzicht in je eigen leven mag komen. Dat je de vrede in je hart mag vinden. Dat je deel, dat je weet dat je deel uitmaakt van een ongelooflijk groot goddelijk plan. En dat je je helemaal niet druk hoeft te maken. Ga door je ervaringen heen. Leer ervan. Beklaag je niet. Alles kun je aan. Je bent immers nooit alleen. En laat jezelf in het licht staan. Werkelijk. Het is de enige weg. Nou, voor de derde keer bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Daag!